Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De politie en veiligheidsdiensten hebben begin dit jaar een aanslag voorkomen... op een Pakistanse dissident en mensenrechtenactivist. Meldde bronnen aan de NOS. Hij is uit zijn huis in Rotterdam gehaald en zit nu ondergedoken. Er was informatie binnengekomen dat de man op een Pakistanse dodenlijst staat... en dat er acuut gevaar dreigde. Inmiddels heeft de Britse politie een verdachte opgepakt. Het is een 31-jarige Brits-Pakistaanse man die kort daarvoor in Nederland was geweest. Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Mississippi heeft in de parkeergarage een veldhospitaal geopend... om de grote hoeveelheid coronapatiënten te kunnen behandelen. Er staan 20 bedden in de garage. En de federale overheid heeft geregeld dat er volgende week een mobiele ziekenhuistent bij komt. Het aantal coronapatiënten in Mississippi is hoog. Gisteren werden ruim 5000 nieuwe besmettingen geregistreerd. En donderdag werden bijna 1600 mensen opgenomen in het ziekenhuis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 Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat weer file bij de afsluitdijk op de A7 van Den Oever naar Kornwerderzand. Je hebt ongeveer een half uur tijd verlies daar. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken ook in beide richtingen files bij Knoppen Drottenpolderplein. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. I took the perfect avenue.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 And get me waking up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 Uh, hey. We hebben vier excursies, waarvan er eentje in de directe omgeving van Zandvoort. Uh, dat is een excursie op 21 augustus. En uh, die, uh, dat is op zaterdag, hè, uh, van half tien tot elf. Dat is een rondje rond de Oosterplas. Uh, ik denk dat veel Zandvoorters de Oosterplas wel kennen. Hij ligt echt midden in het Nationaal Park, in de Kennebaduinen. Ja. Yeah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 uh, ...bekend van de vakade albums hè. Dat ...onze voorouders die weten dat... Uh, ...grootouders die weten dat waarschijnlijk allemaal nog wel... Uh, ja. ...die zijn daar gepland uh, ...om het uh, verstuiven van het duin tegen te komen... Ja. ...tegen te gaan... ...we zijn, uh, komen over de Starreberg... ...dat is een mooi uitzichtpunt... ...daar kijk je echt over de binnenduinen uit... Oh, ja, ...ook richting Zandvoort... Kun je ...het hele gebied uh, zien... Uh, ...de zee kan je zien... ...en...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 Daar verzamelen we. En het bijzondere daarvan is dat we uh, met uh, de twee gidsen... Met, bed, uh, met een beddetector op zoek gaan naar vleermuizen. Je zit daar vlakbij het uh, oude fort van uh, Hoofddorp... en daar zitten eigenlijk in de avond altijd wel vleermuizen. En dan krijg je allerlei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 uh, ...nou ja, uh, hoge huizen. Maar ze ja. zitten natuurlijk ook in bomen. Ja, ze zitten in bomen. Hè. Veer, maar ze overwinteren op plaatsen waar het uh, uh, rustig voor ze is... ...waar een constante temperatuur is. Niet te vochtig, maar ook niet te droog. Hè, bijvoorbeeld ijskelders. Elswoud is een hele bekende plek, hè. de ijskelder van Elswoud. Daar overwinteren ze. Dan hebben ze een uh, lage lichaamstemperatuur, lage hartslag... Uh,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 Ja, uh, uh, vleermuizen, de, uh, heel veel mensen vinden ze eng, hè? want uh, dat, ze zijn natuurlijk een beetje onverwacht in hun fladdergedrag. En ja. dat vinden mensen eng. Maar vleermuizen zijn natuurlijk niet gevaarlijk, als je ze met nee, rust laat. ze zijn absoluut niet gevaarlijk. Nee hoor, dat is, dat zijn, uh, ja, het zijn zoogdieren. De Nederlandse vleermuizen, die leven eigenlijk uh, van, uh, van insecten. Er zijn ook... Uh,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 Ja, ja, gemaal aan de Cruciusdijk, gemaal ja. koning Willem I, Krukiersdijk 226 in Vijfhuizen. Ja. Uh, dat is vlak bij het fort Vijfhuizen voor de mensen die dat kennen, het kunstfort. Ja. Uh, en dat is nou ook gelijk uh, leuk om te weten, omdat die, die Dijk, uh, die loopt dwars door de Haarlemmermeer, hè, de oude Haarlemmermeer, en... Um,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 breathe if it doesn't breathe it's gonna die let us see if we let it be is it gonna fire. instead of free and if it leaves, we say goodbye where we weave and then we greet and then we cry i wanna to tell you before i forget If you grow beyond the world sing oh,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 Nee, oh, nee, nee, moet... nee oké. Okay. Oh, bent... We zijn al begonnen, sorry. Oké, okay. <laughs> geeft vormen. niks. Je bent al online, dus uh, ja. okay, bij deze. Ja, ja maakt niks ja. uit. We hebben over de Zandvoortpas. Ja. Weet er... je wat het is? Ja, ik, ik, ik ken hem, de Zandvoortpas. Althans, ik weet dat hij bestaat. Het is voor mensen met een bepaald, een bepaald inkomen, mensen met een bijstandsuitkering of mensen nou, met een. Ja? Een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 Er is het loont heel zich echt veel om op de site te kijken. Ja, het loont zich echt om op de site te kijken. Maar uh, zijn er specifieke nieuwe dingen nu bij de Zandvoortpas? Pas?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 We gaan luisteren naar uh, Springbok, Uptown Girl.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 door